Zijlstra zegt nu dat die studenten niet te verwijten valt. Ze mogen dus ook niet de dupe worden, zegt hij. De langstudeerboete kan oplopen tot 3000 euro. Kredietbeoordelaar Fitch verlaagt de status van 5-euro-landen. Italië, Spanje, België, Slovenië en Cyprus krijgen een lagere status. Ierland is ook onderzocht, maar dat land houdt voorlopig zijn status. Kredietbeoordelaar Fitch kondigde in december al aan... dat de zes eurolanden extra goed werden gecontroleerd... vanwege de slechte economische vooruitzichten. Volgens Fitch zijn die verwachtingen uitgekomen. Ook het beleid van de Europese Centrale Bank speelde een rol in de beoordeling. De Italiaanse wielerlegende Gino Bartali heeft in de oorlog... 800 joden voor vervolging behoed. Dat zegt de internationale wielerfederatie UCI... op basis van onderzoek van een Italiaanse journaliste en een zoon van Bartelli.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 Vrijdag sluiten we in BNN Today de week af. En vanavond doe ik dat samen met sportjournalist Barbara Barend... en politiek verslaggever Michiel Breedveld. We hebben het over Geert Wilders... die deze week eigenlijk voor het eerst, nou ja, voor het eerst in ieder geval in tijden... een televisie-interview gaf. Hij drak de stilte. Precies, hij Zo heeft het nog stilte. even op, uh, op teletekst gestaan zelfs. Er ja. ja. was iets langer dan 140 tekens deze ja, nou, keer. Ja, Absoluut. Ja. En de vraag is, waarom doet hij zo weinig en hoe is de omgang uh, met de pers, met Wilders? En natuurlijk ook weer hele fijne muziek van mijn muziekman Erik Corton. Zeker. En het, alles uh, kan je volgen ook via de webcam radio1.nl. En dan klik je op de webcam en dan zie je ons hier uitermate gezellig met pakjes, nootjes en een biertje. Ja, en dit, wat en is, dit? is dat? En dat, ja, dit, uh, ja. Opgerolde zalm eten, in tortillas. een dingetje. Tr a een rap. Het is een rap, een uh, rap. Ladies a and gentlemen, a it's a rap. Maar eerst even voetbal in die uitkamp. Jawel, 46 minuten gespeeld, oftewel eerste minuut van de tweede helft. 1-0 PSV leidt, goed doelpunt van Martafs. Een echt uh, spitse doelpunt, een rebound naar een schot van de Rijk. En in de rust, en ik snap daar helemaal niets van, hè. dan heeft zo'n jongen als Jonathan Reis... die heeft hier prachtige doelpunten gemaakt bij PSV, voor PSV. Toen iedereen juichen voor hem, nu was hij aan het warmlopen voor Vitesse. Oké, okay, dat is de tegenstander. En fluiten, en fluiten, wat een lol hebben we dan. Nee, je moet er gewoon blij om zijn dat zo'n man op de velden rondloopt. Loopt en terug is na een zware blessure. Hij is nog niet ingevallen bij Vitesse. Maar dat gaat vast nog wel komen. Anderhalf minuut gespeeld in de tweede helft: 1-0. PSV leidt tegen Vitesse. Yes, ja, nieuws van de dag was natuurlijk Holleden, daar hebben we het al over gehad. Maar er was ook meer. Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen in Culemborg... wil namelijk dat alle leerlingen van alle basisscholen... het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus leren. Want dat kunnen ze namelijk zelf ook heel goed. Ik ken het niet uit mijn hoofd. Maar meneer, u bent van de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen. Ja, ja, ja. ja. Ik, zing het, ik zing het mee met, uh, <laughs> met de andere mensen. Het eerste couplet dan, meneer, van de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen. Ik zou u niet... Uh, uh, ja, die weten het natuurlijk dus niet. Goed, toch moeten alle basisschoolcodes het wel leren, want dat is goed voor de kennis en zo. En waar het ook over ging was waterpolen, want sinds we ooit eens een keertje olympisch kampioen worden... is dat ineens een hele grote sport. De vrouwen deden het alleen niet al te best op het EK, ze werden gisteren 16. gegund, hè? Nee, ja, om eerlijk te zijn gaat het echt helemaal nergens over. We staan gewoon 9-5 voor en uh, we maken na nou, deze periode spelen hartstikke goed... en dan krijgen we het zo in elkaar om in een paar minuten tijd vier goals tegen te krijgen. Dan krijgen zij zo weer gelijk. Ja... Ja, ik schijt er wel echt heel erg van. Ja, ze schijt er wel heel erg van, mooie woorden. En dan nog minister van Bijsterveld. Dat is volgens bronnen de allerdomste persoon op aarde. Noem mij een hoogontwikkeld land waar een geheel ongeletterde minister van Onderwijs is. Deze mevrouw heeft niet het intellectuele niveau om minister van Onderwijs te zijn. Wat zij blaat en kakelt. Deze mevrouw is een carrieriste die elke ochtend wakker wordt. En als ze tandenpoetst tegen de spiegel zegt, ik ben minister, ik ben minister, ik ben minister. Ja. Ik heb er eentje. Hoe gaat de deurbel van minister van Bijsterveld? Dom ding, dom ding, dom ding, <grijg> eh, Ik heb er nog, ik heb er nog, ik heb er nog een. Uh, Waarom is minister van Bijspel dolblij als ze in zes maanden haar puzzel af heeft? Uh. omdat er op de doos staat twee tot vier jaar. <grijg> Uh, oké okay dan. Uh, minister van Bijsveld was not amused. U was inderdaad natuurlijk niet gelukkig met deze uitspraak. <laughs> Wat dacht u ja. toen u vanochtend in de spiegel keek en tandenpoetsen was? Ik ben minister, ik ben minister, ik ben minister. <laughs> nee, hoor. Nee, dan kijk ik altijd of ik heel goed poets, hè? Want dat uh, zeg ik tegen mijn kids, ik vroeger ook. En dat zeg ik dan ook tegen mijzelf. Let op, even goed poetsen. Dat zegt ze, uh, let op. Nog eentje doen, eentje nog? Je nog? Ja. Waar, waarom neemt minister van Bijsveld altijd een lineaal mee naar bed? Dat ze mee hoe lang ze heeft geslapen. <laughs> goed. Ik vond hem ja. leuk hoor, Luc. Ja, ja, ja. Ik wil nog wel krijgen. Ja, ja, nou ja, we lachen erop, maar was het wel leuk. Voor uh, minister is de vraag. Michiel, jij bent natuurlijk uh, reacties gaan peilen. Is het relletje weer, weer een beetje over in de naam? Ja, nou, dat is wel gesust. Kijk, deze, zoals ik het inschat, heeft deze meneer van de onderwijsbom, uh, Kiertsch heet hij, mm. geloof ik. Uh, uh, een opmerking gemaakt... in een totale opwelling van ergernis... over het beleid van, uh, van deze minister... en dat op een uh, behoorlijk apolitieke manier uitgedrukt. Zo horen we ze niet vaak. Ja. Uh, Volgens ik... mij had hij er wel over nagedacht. Volgens, ja, Volgens mij ja. die Volgens die had gebruikten. hij hem voorbereid. Ja, hij ja, had hem voorbereid. Het maar wel, wel in het heets van de strijd. En maar hij had, had hem beter wel even over kunnen nadenken. Zeker. Waarom? Omdat hij zich werkelijk blind irriteert... aan het beleid van deze minister. Nee, dat begrijp ik maar. Ja... Um, uh, hij had zich voorbereid. Ja, en dat was dus heel dom dat had hij bij ja, BNR. Want niet vandaag zei hij bij BNR zei hij het ongeveer weer hetzelfde. Ja, klopt. Dus, ja. Ja. En de minister zegt ja. nu van uh, daarna is het bestuur van de onderwijsbond gaan vergaderen en toen hebben ze gezamenlijk een excuusbrief gestuurd en daar neemt zij nu genoegen mee. Nou ja, what's in a word? Maar ik bedoel, in de politiek vallen wel vaker harde woorden. En uh, uiteindelijk gaat het er toch om, uh, hoe ga je verder? Uh, je kunt het uh, conflict opblazen, maar daar schiet de minister ook niks op. Uh, leraren zijn aan het staken. Uiteindelijk, uh, als het op het scherpst van de snede gespeeld wordt... zullen de docenten toch kiezen voor... Uh, voor de onderwijsbond en niet voor de minister. Maar jij ja, vond het dom dat hij dit gezegd heeft? Ja, dat is totaal apolitiek. En ik bedoel je, je, je, je, creëert een sfeer van ergernis terwijl je eigenlijk zaken zou moeten doen, denk nou ja, ik. In ieder geval, als we het even niet hebben over wat hij gezegd heeft, maar de inhoud. Ik bedoel, die leraren zijn ook niet allemaal natuurlijk uiteraard erg blij met minister Bijzenveld. Eh, vind jij. Eh, is, ze een, is, is ze een goede minister? Of hebben de leraren en deze manier hebben die een punt? Nou ja, waar het om gaat, is dat de onderwijsbond al heel lang heeft onderhandeld. Ik geloof zelfs al meer dan een jaar geleden om uh, uh, die 1040-uren-norm mm -hmm. om te zetten. Ik geloof in een 1000-uren-norm. En zonder verder overleg heeft de minister dat weer veranderd en in daar, die 1040. En daar, Michiel, daar ligt de crux waarom deze meneer dit zegt. Deze ja. meneer is het namelijk helemaal klaar mee met deze arrogante helemaal, manier van beleid maken ja. op het gebied van onderwijs. Dus de Nederlandse Onderwijsbond doet een voorstel en er wordt over gepraat. En het is goed. En als puntje met het plaatje komt, wint Duitsland. En ja. zegt van bijsterveld, nee, en we doen het anders. Als jij boos, Daarom is iets op is. Ik, ik wat, doe dat ook. Wat, wat zegt je moeder dan? Wat, wat, als ik boos ben, Erik, doe eens rustig. Ja, denk eens even na voordat je wat zegt. Ja, nee, dat is goed. Maar, ja. dat, maar, ik, maar ik, vind, ik, vind, ik gun deze man wel zijn boosheid. Ja, Natuurlijk, maar da, dat is ook weer het punt. En ik denk dat, dat en Van, van Bijsterveld dat nu, ook ziet. Ja, want nu stuurt uiteindelijk de bond al een brief en dan neemt ze er weer genoegen mee. Dan moet Tuurlijk. hij nou, nou misschien een beetje minder politiek gaan worden, maar je mag wel even schreeuwen. Wordt nu als dom ik. omschreven. Uh, ik bedoel, het is geen uh, wandelende boekenkast zoals Donner of uh, Heersbalin. Nee. Uh, maar het is wel een geslepen politicus die uh, op haar manier uh, toch al jaren overleeft mm. aan het Maar mag we het toch een beetje dom noemen? Je hebt een beetje je eigen mening over haar, mogen we het toch ja, een beetje dom noemen ik wel ik de credits geven aan jouw heer Verweda, die mij erop wees. Een uitzending in 2002 van Barend en van Dorp. Gaan we naar de luisteren of ga ik ja vertellen? kunt nou, ja. u even kijken met ons naar uw inauguratiereden. Kijk, daar staat hij. kunt u even met ons lezen? Wat ik vind, vind u van, dat het een groot voorrecht, staat. staat daar met DT. Ik vind het een groot voorrecht, minister van Onderwijs... Staat u daar nog achter? Even? Hier te staan als nieuwe voorzitter. U een beeld? Oh, ja, ja, nee, ik kan het heel goed lezen, ja, maar ik vraag me even Wat staat u daar nog achter? Het gaat eigenlijk om het vijfde woord... Vind is namelijk al de hele tijd met alleen een D. Oh god, ja, inderdaad. Oh. Ja, je kan zeggen, het is een ongelukkig foutje. Ja, dat zegt ze zelf ook, s'nachts nee, geschreven. Nee, dat kan natuurlijk niet. Ik bedoel, Ze heeft het s'nachts geschreven. Dat is al absurd dat je ik vind met DT s'nachts schrijft. En als je dan terugleest... En je nou, ziet misschien niet... is ze wel dyslectisch, hè? Dat kan. Dan mag ze eigenlijk niet doen. Dan heb ik gisteren gemerkt dat ze vijf minuten lang nee. over een toets mag doen als ze ja. dyslexie is. Nee, maar, is. maar ja. als je dit, dit soort dingen, dyslexie, haal je andere dingen door elkaar. Volgens mij is, ik vind maar het is dit zo. Dat zijn de regels. Simpels. Nee, je hebt helemaal gelijk. Dat is zoiets. Ja. En dan kan ik me wel voorstellen, als je dan minister van Onderwijs wordt. Ik bedoel... Met grote woorden? Ja. Ja, en deze man die het zei, die heeft toch, is Nederlands, leraar Nederlands, geloof ik, al heel erg lang. Nou, ik moet zeggen, zo'n zo spelfout, het is, het is natuurlijk gewoon niet goed. Maar we hebben de vorige keer hier aan tafel gezeten, Barbara. Toen ging het over, wat had ze toen ook weer geroepen, uh, waar iedereen zo driftig o, o, over ouders werd. Ouders moesten zelf ouders, ja, opvoeden. Precies. Of, uh, nou, ik, uh, ja, precies. Ja, school. Ouders, school en ouders. Ja. Dus de ouders moesten actiever deelnemen aan school. Ja. Dus de deelnemen aan school en daar ontstond een hele, een hele toestand over. En jullie maar ouders zijn heel fel op haar, hè? De ouders hier nou, aan tafel. Al, ja, maar ik ben, ook heel fel, ja. ik ben ook heel fel op haar. Ik, ja. ik stond gisteren. Voor de klas te surveilleren. omdat uh, docenten aan het staken waren. Dus ik heb. Oh ja. ook keurig aan, aan haar maatstaf voldaan gisteren. Maar ja. uh, uh, vervolgens. Ik bedoel, deze vrouw. maakt meer van dat soort fouten. Die zegt dat dus. dat ouders meer moeten participeren. en zij heeft het de au pair laten doen. Uh, weet je. er zit een wat onbalans. in wat ze zegt en wat ze doet. Vind ik. Ja, ja, maar is, is, is dat, is dat niet elke politiek... politicus uh, uh, eigen? Ja, maar nou, uh, is niet ik herinner mij nog Jack de Vries. die uh, ja. iets had over. Uh, waarden, normen in Tuurlijk. het gezin. En als is als hoeksteen van de samenleving. Zijn politiek onhandiger dan andere ministers? Of dan andere bestuurder? Nou, daar wil ik wel voor waarschuwen. Kijk, zij uh, krijgt nu een soort imago mee als dom. Uh, ik, ik zei al, ze is geen wandelende boekenkast. Ik heb geen dom gezegd. Ik heb gezegd nou, dat ik een onhandig... Nou, Barbara ik... naast mij geloof nee, ik wel. <laughs> maar, kijk, zij heeft ook een andere kant. En zij is... Zij <laughs> ja, heeft ze ook. <laughs> ja. een andere kant. Uh, uh, om een klein voorbeeld te geven, want ik bedoel, zij, ik zei net al, zij overleeft op het Binnenhof. En dat doet zij omdat zij natuurlijk toch wel politiek geslepen is in die zin. Mm. Uh, dat zij bijvoorbeeld bij de eerste ministerraad van dit nieuwe kabinet, dan worden de portefeuilles verdeeld. En zij werd verantwoordelijk voor de omroepbezuinigingen. Mm. 200 miljoen dat is een hoop geld. En uh, een deel van dat geld moest gehaald worden bij de wereldomroep. Maar zij had de Wereldomroep slim bij Buitenlandse Zaken geparkeerd... en de bezuiniging op de Wereldomroep alvast ingeboekt... op de bezuinigingen voor de publieke omroep. Maar ja, dat wist de minister van Buitenlandse Zaken niet. En die zit er nu mee. Kijk, en dat zijn van die kleine. kleine... De klotenstreek heet dat in de Volksmond. <en> ja, maar goed, zo overleef je wel op het binnenhof. Tuurlijk. Politiek gezien doet ze ja. het, sommige dingen juist weer heel erg slim. Zij heeft tijd. nooit grote ruzie met, met de Tweede Kamer. Ze is een ledenmagneet op, op CDA-congressen. Echt, alle leden komen naar haar ja. kan je dat niet afleren. Dat is gewoon nou echt een beroepspolitica. Door blijven poetsen. Ja. Ja. Goed, we gaan verder. BNN Today. Zet een punt achter de week. Ja, ook met een dame. Maar dan een muzikale dame. Uh, ze is nog niet zo heel erg oud. Ze is volgens mij 24. Ze heet Jori Zwart. Komt van het Consortium in Amsterdam. Uh, won al de Amsterdamse popprijs. Uh, de Sena Performers Pop NL Award. Grote prijs van Nederland. En nu ook nog... Uh, in de categorie singer-songwriter. Dus in de grote prijs van Nederland. En ik heb haar afgelopen... Jorstelk uh, Noordenslag. Uh, Noordenslag heb ik haar gezien. En toen zat ze alleen zo schuin tegenover me met een gitaar. En toen zong ze dit liedje. En toen was ik meteen verliefd. Er komt een... Plaat aan. En die gaat ook gewoon Jori Zwart heten. En ze gaat in 2 maart, op 2 maart in Paradiso die plaat presenteren. En ik vind dat ze een, uh, een groot podium verdient. Jori Zwart en I Say Nothing. Wat mij betreft in de categorie van de betere Amerikaanse liedjeschrijvers hoorde je Jori Zwart met een Y. Jori zwart. En I say nothing. En die houtkamp is bij PSV Vitesse. Ja, nog steeds 1-0 voor PSV. Maar PSV heeft het knap moeilijk in de tweede helft. Want Vitesse komt steeds dichter. Bij het doel van Isaacson, de keeper van PSV. 1-0 nog altijd, dus door de doelpunt in de 31ste minuut van Matafs. En zojuist weer warm gelopen. Jonathan Reis, de Braziliaan. Ongelooflijk uitgefloten bier over zijn hoofd heen. Als uh, commentator die volkomen objectief is, zou je bijna hopen als hij er zo meteen in komt dat hij er drie scoort. Want dat uh, gun je eigenlijk wel die, uh, ja, die, die, hoe noem je dat, supporters geloof ik. Uh, gun je dat uh, bijna wel. Uh, de inworp is voor Vitesse. We hebben gespeeld een, uh, ruim een uur. 60 minuten eh, ruim, een kwartier in de tweede helft dus. Nog een half uur te gaan. En Vitesse eh, verdient eigenlijk wel een doelpuntje. En nogmaals gezegd, ik hoop dat de er zo in komt. Look. Ja, we gaan het hebben over Geert Wilders. Want als er deze week iets duidelijk werd... dan is het wel dat Geert Wilders verliefd is op Union Europe. Dus ja, ik vind het, als je naar Jernot kijkt... Dus... Niet naar meneer Roemer, die het hartstikke goed doet. Ze hebben de wind mee. En nogmaals, dat is de heer Roemer, sympathieke man, gegund. De heer Roemer doet het toch gewoon hartstikke goed. is ook een hele aardige en sympathieke man. En, dat moet ik toegeven. Maar nogmaals, Roemer doet het goed. Alleen ik wil wel dat iedereen weet waar die partij voor staat. Nou ja, uh, sympathieke man Roemer, doe ik niets aan af. Maar waar die SP voor staat is voor Nederland heel erg slecht. En ik heb het ook niet over Emiel Roemer... want die man doet het gewoon hartstikke goed. En dat is een sympathieke man. Ja, Het is kennelijk een hele sympathieke man, die Emiel Roemer. Maar tussen de regels door hoorde je toch dat Geert zich nog een beetje moest dwingen... om iets negatiefs te zeggen. En dat is niet zo gek, want de SP doet het namelijk ontzettend goed in de peilingen. Ja. Wat een briljante montage, Ja, ik had die mogelijkheden nog niet gezien toen ja, ik het interview had opgenomen. Ja, maar het waren ook echt veertien afzonderlijke keren ja, nee, dat ja, je ja, zei Ja, ja, ja, ja, ja. ja afzonderlijk. het ja, ja. Ja, ja. klopt, het, het is uh, eigenlijk een soort indikken wat je gedaan hebt, ja heel goed. Dat was de nou moet ik zeggen, Roemer is natuurlijk ook een bijzonder aantrekkelijke man. Nee. Nou, ja. heel sympathiek. Nou, is buitengewoon een sympathieke man. Ja. Goed, laten we het hebben over Wilders, over dat interview. Uh, of tenminste, meerdere. Michiel, jij hebt hem uh, van de weken uitgebreid geïnterviewd. Ja. Um, wat natuurlijk veel aandacht trok, ook was het interview met, uh, met Frits Wester. Ja, weet je hoe dat tot stand is gekomen? Nee. <laughs> Zij hebben, uh, RTL, uh, had een grote ergernis over het feit dat ze Geert Wilders nooit meer konden bereiken over, uh, om commentaar. Um, wij hadden diezelfde ergernis uh, op dinsdag vor, uh, afgelopen week dus. Nee, vorige week was dat dus. Ja. Uh, dinsdag, vorige week, hebben we dat ook besproken. Zullen we daar eens iets mee doen? We hadden zoiets van, nou ja, oké, okay, we moeten het even aankijken. Met die ergernis dan, bedoel je? Dat ja, bovendien is dat natuurlijk nogal particulier als een journalist zich ergert. Wat betekent dat dan voor het volk? Los daarvan, uh, een politicus moet wel verantwoording afleggen, vind ik zelf. Ik geloof erg in het openbare publieke debat. Mm. Dus in die zin uh, denk ik dat het wel een overstijgend belang is. RTL heeft daar een item van gemaakt op die dinsdagavond. En op het moment dat het uitgezonden werd, heeft... Pakt uh, uh, Wilders de telefoon. Nou, en... precies. En zag daar een smsje van, uh, van Kees Berghuis, de chefredactie, uh, al daarvan. Kerel, zullen we eens een keertje afspreken? Ja, ja. Nou, dat is dus gebeurd afgelopen dinsdag. Dus als het NOS had gedacht, wij maken er ook een item over, dan... En dan misschien iets meer de eerste... hadden moeten plagen, waren wij de eerste ja, geweest. Ja. Kijk, vergis je niet... Een politicus komt alleen in de media als hij daar een belang mee heeft. Mm. En dat heeft elke politicus. En in die zin is Geert Wilders niet anders dan alle andere politici. Alleen Geert Wilders was de afgelopen maanden oh. totaal niet bereikbaar. Wat, wat vond je van het interview met Frits Wester? Ja, euh, laat ik het zo zeggen. Euh, ik vond het niet het beste interview van Wester. Want? Um, ja, omdat het een beetje begon zo van... Uh, goh, kom je nu weer eens een keer verantwoording afleggen. Um, en ik denk altijd van ja als journalist als je iemand voor je microfoon hebt kom je meteen ter zake. Uh, tenzij je dus dat als onderwerp van het interview maakt waarom kom je nooit voor de telefoon uh, voor, uh, voor, uh, voor de microfoon en dan moet je daar ook het interview over laten gaan nou daar begon hij wel mee maar dat, ja dat maar heel kort om vervolgens Geert Wilders de mogelijkheid ja. te bieden om uh, te fulmineren op uh, SP-leider Emile Roemer en, uh, uh, en, de rest. en de rest heb je ja. gezien Barbara? Ja. Wat vond jij nou, ik ben eigenlijk wel met een je eens. Ik vond het ook, moi, weinig kritiek. Weinig kritische vragen, laat ik het zo zeggen. Die je wel, als je dan Wilders voor je hebt, die je dan gewoon moet stellen. Zeker omdat hij zo weinig er is. Zo weinig verantwoording aflegt, behalve wat hij dan in de Kamer doet. Ja. Dus ik had het ah, wat, wel verwacht. Wat mij opviel, vandaag. is dat... Um, uh... Hij, ik gaf het hem op een gegeven moment. Ik zat er te kijken en ik, hij zei drie keer hetzelfde: Wilders. Maar Wester liet, liet hem helemaal uitpraten. Mm. Ik dacht, joh, zeg gewoon ja. van. Ja. Uh, dat heb je al gezegd. Even volgend punt. Hij greep helemaal ja, niet dat in. Ik. Ik. Terwijl, dat maar, terwijl natuurlijk Wester een, een bijzonder goede journalist is. is. Is het zo moeilijk om Wilders te interviewen? Ja, Wilders is heel moeilijk te interviewen. Ook bij mij herhaalt hij continu zijn verhaal. Geert Wilders is aan het zenden. Ja. En wat je natuurlijk hoopt als, als journalist is dat je een politicus kunt bewegen te reflecteren. Op zichzelf, en, ja, ja, en, en, en, en hem, te laten hem of haar te laten onderzoeken. Van, zit ik juist met mijn standpunten? Uh, ...met argumenten te maar bestoken. Maar als hij de derde keer hetzelfde je... antwoord geeft... Dan, dan, ...dan kan je toch gewoon vragen... ...nou, dat vroeg ik eigenlijk niet. Wat ik vroeg is... Ja, maar je krijgt en dan... weer hetzelfde verhaal. En dan je, je krijgt hetzelfde nog verhaal. Je krijgt geeft... elke keer hetzelfde verhaal. Ja. Maar is het, is het daarom juist niet... De, hey, ...dat is nu, nu het RTL het... ...en je had het graag gehad... ...waarschijnlijk als NOS of wat tuurlijk, dan ook. Tuurlijk, maar een half uur later had ik hem ook. Ik wou het zeggen, ja, tuurlijk. Ja. Maar ik vond... Ik, ...ik moet eerlijk zeggen dat... Uh, um, ...als ik zo'n interview zie... Ik word er aan niks wijzer van. Want in die 140 tekens vertelt hij mij eigenlijk precies hetzelfde... wat hij daar ja. af en toe eens twittert. Uh, ik word er niks wijzer van. Uh, mm, en je weet, voor de volgende keer komt hij weer met hetzelfde lulverhaal. Tenminste, ik vind het een lulverhaal, maar hij komt weer met diezelfde zender. Maar uh, zou je hem dan het, wat, in de dan zegt, nog willen interviewen? Wat Barbara zegt vind ik heel belangrijk. Je moet wel kritisch blijven. En ja. uh, ik bedoel, ik heb die dag ook een interview gedaan... en dat was ook niet mijn beste interview... Uh, maar ik heb na het proces uh, Wilders heb ik ook een uh, he, dat hij vrijgesproken werd, ook een interview met hem gedaan en hem uh, inderdaad voorgelegd van, ik bedoel, u bent vrijgesproken. Was het nou echt nodig om de complete rechterlijke macht in Nederland uh, uh, uh, uh, ter discussie te stellen, ja. uh, rechters uit te maken voor uh, D66ers uh, in toga? Uh, en dan steekt hij wel weer zijnzelfde riedel af. Alleen komt dat dan wel in schril contrast te staan... met de vraag die ik daarvoor gesteld heb. Dus dan, ik denk dus dan je... blijkt daaruit wel jouw punt, zeg maar. Of de, nou ja, mijn is punt. Nee, maar dan is het punt gemaakt. Hij wil er niet op ingaan. Dan, dan hoor je dat een politicus daar niet op ingaat. En wat verder ja. iemand daarvan vindt, ja, dat moet iemand ah, zelf maar dus spalen. je bijna, dus bijna wetenschappelijk gaan interviewen. Dus je ja, moet de, de, je moet de route je routes gaan kiezen. Ja. Ja. Maar is het ook zo, dat kan ik me voorstellen... want dat herken ik ook wel een beetje... dat je misschien soms zo blij bent dat je iemand spreekt... want je bent toch blij hmm. als je iemand ja, spreekt. Dat risico ontstaat, Nee, zeker? ja. Ja. Dat je denkt, hm, als ik echt heel kritisch ben, dan zegt hij de volgende keer... niet hey, pikkie, ga lekker naar iemand anders toe. Nou, dat risico zit er natuurlijk in. Is, is hij in... zo? Nou, dat denk ik niet. Um, of heeft hij geen keuze ook? Nou, die keuze is er natuurlijk wel. Uh, bedoel, Hij kan zich door Joost Eerdmans laten interviewen... Ja, en echt. dan uh, komt er geen vraag uh, die echt nee. kritisch is. Maar ga jij andersom met Wilders dan met andere bewindspersonen? Sorry, nog een keer. Ga je anders om met Wilders? Dan met, met, met nee. wie dan ook? Nee, helemaal niet. Nee. Maar je nee. bent nooit objectief. Dat zal je ook behamen. Je hebt altijd voorkeuren. Je hebt, toch ja. al, je hebt, je hebt een bepaalde spanning als hij dan eindelijk tegenover je zit. Die anders is dan een wekelijks interview. Nou, dat met een weet ander ik niet. die makkelijker nou, ja, dat, dat weet ik niet. Ik, ik, ik, misschien is hij voor een hoop mensen heel onbereikbaar. Maar ik heb ook een aantal Kun je gewoon even één op één zitten praten. Gehoor eens met je, je vader. Uh, goed contact met hem. Ik heb, nou, redelijk, redelijk. Niet zo heel frequent. De man is, is, is druk bezet. Maar ik... Ik kan daar af en toe praten. En ik denk dat dat heel belangrijk is om... Ja om begrip te krijgen voor wat iemand drijft. Ik heb hem ooit in de Melkweg één vraag mogen stellen. Dat was Hij kwam toen de prijs ophalen voor beste politicus van het, uh, van het jaar. En dat zat vol met grachtengordel. Melkweg Amsterdam. Ja. Avond georganiseerd. De avond van, uh, van, de, van de democratie. Van, allemaal fans van Wilders. Nou, niet echt. Maar, dus hij, en hij kwam op. En het was echt die hele zaal die zat een beetje te kijken alsof het, als het konijn in de koplampen van een, van een trein. Ja. En iedereen ging opeens hele kritisch in. Dat artikel. Daar en daar heeft u dat en dat gezegd. En die man kwam een prijs ophalen. En ik dacht om nou zijn aandacht te vatten, heb ik aan gevraagd, hoe is het eigenlijk met u? Want ja. het, hè, met al die bedreigingen en zo... en u komt hier ook binnenlopen met ben, vijf, dan vijf wat apen. vragen je stelt. Ja. Je stelt een open vraag. Ja. En de kunst is, denk ik... en dat probeer ik zoveel mogelijk te doen... is om aan... Willekeurig welke politicus dan ook, zoveel mogelijk open, te vragen, open vragen te stellen om erachter te komen wat drijft iemand nou werkelijk De grap was dat hij heel lang antwoord gaf. Dat, en daar ja. schrok ik een beetje van. Ik dacht, oh, hij ging helemaal uitleggen hoe het ging. Daar, en, hoe ik, hoe ging weleens, het met hem? Nou, het, ik zei, hoe is het? Ja, we, we, we, we, om Geert Wilders te zijn. Wil ja, nee, nee, ja, hoe het is om, laat we zeggen, niet. Om, als hij naar het bos wil, moet hij een afspraak maken met vijf beveiligers. Weet je? Dat soort Terwijl, dingen. Dat zijn de toch wel... Ik net zeggen, liep, met Peter Henner de Hier om de hoek het met de hond de Labrador uit te laten. Ik wil even nog een voorbeeld, Michiel, um, over, over, over het contact dat je met hem hebt. Dat het heel moeilijk is, dat natuurlijk, er blijkt ook maar nooit iets uit die fractie. Dat, bestaat, dat altijd, alles moet via Wilders. Jij had toch laatst had jij een bericht gemaakt over dat Wilders uh, in de PVV-fractie zou hebben toegegeven dat het niet zo handig was die tweet over daar kan je in. Maar dat vervolgens stuit je dan op een, op een muur van nee, dat heeft niemand ja. gezegd. Maar hebben... stemmingmakerij was het? Ja. Stemming We hebben verschillende fractieleden gesproken die ons dit verhaal hebben verteld. En, dat, ze niet zo blij, dat hij had gezegd, het was niet zo slim. Nee, toegegeven zou hebben dat het niet ja. zo handig was. Uh, dat er, en, en voor ons ook blijkt dus dat er kritiek is vanuit de fractie op het optreden. En de kritiek van Wilders is op het, het hoofddoekje van de koningin. Mm. Dat hebben wij tot verhaal gemaakt. Dus met drie collega's hebben we dat gemaakt. En we hebben allemaal verschillende mensen gesproken. En dat hebben we gewoon naast elkaar gelegd en gezegd van ja, dit is een verhaal. Tevoren ook Wilders om commentaar gevraagd. Die flitst voorbij, rent het trapje op met zes beveiligers om zich heen. Is niet aanspreekbaar. Ik heb hem nog gebeld, ge -smst. Ja, en dan krijg je dus een deel krijg van het verhaal. Krijg je dan een antwoord? SMS die terug? nou ik, ik Kijk, en dat is dus de frustratie die RTL had en heeft bewogen om dit verhaal ja. te maken. He? belletje trek uh, ja, politiek ja. En uh, ik heb tot voor kort al een redelijk antwoord gehad. Uh, tot ja, de laatste twee maanden. Nee. Dat was ook voor RTL. Gewoon geen antwoord meer? Nee, gewoon. Nee. ik heb echt in mijn mobiele telefoon een lijst... van misschien wel 30 sms'jes waar geen antwoord op was. Ja, en dan op een gegeven moment dan begrijp ik dat... Uh, in ieder geval bij de collega's uh, van de RTL... De, wij gaan dit aan de kaak stellen, punt. Als ik even helemaal terug wil naar de basis van dit verhaal... want hij zat dus opeens bij Frits Westen of hij dan bij Frits of bij jou, je had hem een half uur later... Het is toch wel opvallend dat op het moment dat in de peilingen blijkt... dat de SP de grootste is en dat Precies. de PVV terugloopt... dat er opeens wel een interview Tuurlijk. wordt gegeven. Het is, het is ook niet erg, is, maar het is, is wel... Ik denk, het, is de, de, de, ja. het is een beetje voorbij. Het is een beetje voorbij met de PVV. Men kent zijn verhaal wel. Daarom is hij nu aan het SP-bash. Hij heeft weer iets nieuws. We kennen ze. Het is wel heel, is heel keer erg hetzelfde. simpel. We gaan het zien, dames en heren. BNN Today. Zet een punt. punt. Achter de week. Maar eerst... Gaan we een plaat draaien? Oh, dan ga ik iemand flauw laten vallen. Nee, het is een hele flauwe opmerking. Maar ik heb hier een plaat in de handen van een bandje. Dat heet de Black Keys. Zijn die misschien niet zo 1, 2, 3 op ja, radio 1 verwachten? Ja, kijk, het zit nog een fan. Maar hier naast mij, onze eigen Lucky Eking. Ja. Is echt de allergrootste, dikke, vette Black Keys fan die er maar is. Uh, Black Keys hebben een nieuwe plaat gemaakt, El Camino. En die wordt door iedereen eigenlijk als, nu al als plaat van het jaar gezien. Maar Luc, je hebt een heel kleine anekdote. En ja. die mag zijn. Ik was dus niet altijd zo stoer als nu. En, uh, ja. Het was 25 mei 2008. Toen was ik bij de Black Keys. Ik had nog niks gedronken. En ik had ook niks gegeten. En dat moet je eigenlijk niet doen als je bij de Black Key staat. Ik stond vooraan, grote boksen, dikke bas. En die bas die dreunt in mijn, in mijn, weet ik veel, in mijn, in mijn maag, in mijn systeem. En hij dreunde zo door. En ik voelde me een beetje gaperig worden. En ik dacht, weet je wat, ik ga heel even een luchtje scheppen. En ik loop door die Paradiso heen. En ik voel gewoon van, wat loop ik makkelijk joh, wat loop ik makkelijk. En uiteindelijk bleek dat ik iedereen opzij had gebeukt. En op een gegeven moment viel ik op mijn knieën midden in het paradies. Zo, pof. En, toen, wow. en toen zo, pff, voorover viel ik hartstikke flauw. Toen heeft een jongen me nog weggeslepen zo. Het is echt het concert van mijn leven. Ja. Ah. Ja. Ik zeg maar één ding, we rest our case. The black, black keys and gold on the ceiling. Dijk van een single, op. Oh. De ceiling, honey, van the black keys. Radio 1, het NOS-journaal. Oh, hij zit al 4 minuten 26. heel lief te wachten. Jurij Stominski. Ja, kredietbeoordelaar Fitch verlaagt de status van 5-eurolanden. Italië, Spanje, België, Slovenië en Cyprus krijgen een lagere status. Ierland is ook onderzocht, maar dat land behoudt voorlopig zijn status. Fitch kondigde in december al aan dat de 6-eurolanden extra goed werden gecontroleerd... vanwege de slechte economische vooruitzichten... Toch zegt de president van de Europese Centrale Bank, Draghi... dat de landen van de eurozone verbluffende vooruitgang hebben geboekt... in de bestrijding van de eurocrisis. Hij is vooral positief over de plannen voor strengere begrotingsregels. En ook vindt de ECB-president dat de positie van banken is verbeterd. En de Italiaanse wielerlegende Gino Bartali... heeft in de oorlog 800 joden behoed voor vervolging. Dat blijkt uit een onderzoek van zijn zoon en een Italiaanse journaliste... Bartelier bracht tijdens trainingsritten in de Tweede Wereldoorlog... in het frame van zijn fiets pasfoto's van joden naar een klooster. En daar werden ze gebruikt voor het maken van valse persoonsbewijzen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. op Radio 1, daar luister je naar. Naast mij nog steeds Erik Karton met zijn fijne muziek. Mooi en... verhaal over Gino Bartoli trouwens. Ja, prachtig. Ja. Ja. Ja. In zijn frame. Foto's in zijn frame. Fantastisch. En je krijgt dan een mooie onderscheiding, hè? Als het bewezen wordt, de Yad Vashem onderscheiding. Want wie één mens redt, redt de mensheid. Ja. En die heeft hij ook gekregen? Dit wordt nu onderzocht en als dat zo is, krijg je postuum zo'n onderscheiding. Dat hebben de, uh, mensen die onderdak verleend hebben aan mijn uh, grootouders ook postuum mm. gekregen. Dat is mooi. Barbara Barend, hoor je dus, en politiek verslaggever Michiel Breesveld is er ook. Uh, allemaal zijn wij te bezichtigen via radio1.nl en dan klik je op de webcam. Zometeen hoor je weekendtips van onder andere Erben Bennemars. Maar eerst wat weekendtips van Andy Houtkamp. Ja, nou, ik zou zeggen ajax Feyenoord zondag. Uh, nou. Twente Groningen, ook heel erg leuk. Volgens mij is Barbara daar ook uh, zondag. Ik ook. Uh, maar uh, nu ook PSV. Heel aardig 2-0 geworden. Zojuist een prachtig doelpunt over weekendtips uh, gesproken. Uh, Driesje Mertens, die kleine man die zo hard kan schieten. En dat deed hij ook, want de keeper van Vitesse... Uh, Piet Veldhuizen was helemaal kansloos op een uh, prachtige inzet van uh, deze kleine Driesbert. Hij heeft 2-0 gescoord. 78 minuten gespeeld. Het lijkt erop dat de wedstrijd gespeeld is. Maar het blijft voetbal. De bal is rond, gras, groen. Je kent het allemaal wel. reis is erin gekomen. Uh, en het staat dus wel 2-0 voor PSV. Het lijkt erop dat PSV de compositie voor het eerst dit seizoen gaat innemen uh, in de Eredivisie. Joris Kreugel dan, die deel, deelde deze week natuurlijk ook weer een gelukkig Het is iets heel kleins, maar voor degene is het eigenlijk heel groot. Ja. Maar je weet toch van iets heel kleins, ook iets groots te maken voor andere mensen. Ilse, want we zitten hier uh, ja, bij Van de Valk, want ik moet gewoon even het hotel noemen. Normaal gesproken doe ik dat niet. Maar er is hier iets uh, gebeurd, want jij zat hier vorige week te eten. Ja, en toen ben ik uh, mijn armband verloren waar als van mijn vader in zat. Ja, dat is eigenlijk het laatste stukje van mijn vader wat ik echt heb. En ik kreeg helemaal geen waarde aan een begraafplaats of een crematorium, daar een gedenksteen. Ik heb meer aan de herinneringen en aan die armband. Wat voor man was het? Nou, een hele sportieve man. En het was echt mijn maatje. We deden heel veel dingen samen. En hij hield heel erg van sport. En ik ook. En ook van een feestje op zijn tijd. En toen ging hij weg, of maandagochtend. Toen kwam hij s'avonds niet meer thuis. Wat is er gebeurd? Hij is met zijn auto onder de trein gekomen bij het werk. Dus ineens hoor je dat hij er niet meer is. Nou, eerst geloof je het niet. Het is echt, ja, je wilt ook niet geloven. En de volgende dag word je wakker en denk je: heb ik het gedroomd. Maar ja. Hoe lang geleden is het? Of september negen jaar. En je had die armband een jaar? Nee, vanaf september had ik hem. Ja, dus ik heb hem drie maanden gehad of zo. En denk je er nog heel veel aan ook? Ja, ik, ik ben vooral benieuwd of iemand hem zeg maar gewoon draagt of zo. Wat ermee is gebeurd. Want als je zo'n armband vindt, misschien zal sommige mensen hem afgeven, sommige dragen hem zelf. Maar het is een heel raar idee dat iemand dus eigenlijk met een stukje van mijn vader loopt. Ik was super zuinig mee. Ik deed hem niet om naar stappen. In de kroeg deed ik hem niet om, omdat ik bang was dat ik hem kwijt zou raken. Ik dacht, nou ja, met zo'n onschuldig etentje, eigenlijk zit je alleen maar. En Ik ben niet naar de wc geweest, ik heb geen jas aan gehad, waardoor hij zeg maar, ergens achter is blijven hangen. Ben je nou het hele restaurant doorgegaan? Ja, precies waar ik heb gelopen. Ik heb daar alles afgezocht, tussen zelfs uh, bij... Uh... Lage kerstballen, dat heb ik allemaal op de kop gehad. En kijken of hij tussen lag. De banken, alles. Maar hij was er gewoon niet. En dan ga je twitteren en dan vervolgens pakken een paar mensen het op. En dan in één keer gaat dat ja, hele dan... balletje rollen. Ik geloof het eigenlijk ook niet. Mijn moeder zegt het ook steeds: nou het is echt bijzonder dat het allemaal zo is, dat het zo gebeurt. Hoe is het zo zo'n sneltreinvaart dan gekomen? Dat in één keer een heleboel mensen meehelpen zoeken dan eigenlijk hè, via. Ja, nou, de burgemeester, of de wethouder van Duiven, die heeft het alsnog een keer op Twitter gezet. Want het stond al een keer op Twitter en daarna heeft hij het nog een keer opgezet. En hij heeft natuurlijk een heel groot bereik, want heel veel mensen volgen hem. Ik denk, ik ga ook gewoon bij. Ik vind het best wel bijzonder gewoon van zo'n zoektocht. Ja. ja, je lacht natuurlijk nu, maar je bent natuurlijk best zuur erover. Jawel, ja, ja. Het is gewoon echt heel vervelend. Want dat ik er wel heel verdrietig van ben geweest. Maar goed, koude moed erin En vooral omdat zoveel mensen me helpen. Dus dan is het... Wel fijn dat je ook zoveel steun hebt, zeg maar. Omschrijf hem heel even. Ja, hij is, zeg maar, hij is dus gewoon een ronde armband. En in het midden zit dan ja, een soort, ja, een V. En het is wit goud en hij is heel smal. Hij is niet breed. Wat heb je er voor over om hem terug te krijgen? Nou, echt heel veel. Ja? Ja. ja eh, om je een beetje moed te geven en geluk, want dat doen we elke vrijdag... Mm -hmm. Mag ik bij een geluksdubbeltje met een rozet? Het is Joris' geluksdubbeltje. Het is okay. een zilverdubbeltje. Ja. Ja, en er zit geen as in. Het is van zilver. Nee, oké. Okay, ja. Je mag hem uh, op je jas doen de hele dag. Ja. Je moet maar kijken wat je ermee doet. En misschien dat iemand het hoort. Dat iemand gewoon denkt, oh, die armband heb ik. en uh, Hier, alsjeblieft, heb je hem terug. Blijf me wel gelukkig een beetje lachen. Ja, ik heb er al genoeg op gehaald. De armband verloren in Hotel van de Valk in het restaurant. In Duiven langs de snelweg. Heb je me gevonden? Je kan Ilse van der Meij twitteren, facebooken of op LinkedIn. Of neem gewoon even contact met mij op. En ik hoop dat de gouden armband met het as van haar weer boven water komt. Luc, de laatste onderwerpen die gaan we nog even kort bespreken. De andere hoogtepunten van de week. Ja, Het kabinet is het vandaag eens geworden over een boerkaverbod. Het gaat om een algemeen verbod op het dragen van gelaatsbedekkende kleding. Dus het gaat ook om integraalhelmen. Het gaat ook om bivakmuts. Het gaat ook om een nikaap of op een boerka. En ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen weten... dat als je onderdeel bent van deze Nederlandse samenleving... wij ook van iedereen vragen om mee te doen en elkaar op een open wijze... te trainen. Ja, door dat boerkaverbod is de kans dat we nooit een boerka zien... nog een beetje groter geworden. <lacht> 150 schijnen er te zijn. Ja. Maar dat hebben ze heel lang moeten onderzoeken. Ja. Dat ja, ja, nee, is een wens van de, van de PVV. En, uh, Hij was ook heel blij, heel blij op Twitter. Ja, zeker. Het is van en... onvoorstelbaar groot belang. Ja, ja maar dat zegt zij. Maar uiteindelijk, na kritische bevraging, zijn haar laatste woorden dat ze hiermee dus een belofte uit het regeer- en gedoogakkoord heeft voldaan. Maar de, ja. maar, ik weet niet hoor, maar de, het, ik, ik, denk, ik denk: ja, het zal me. Ja, ik, uh, ik vind het het chenant, maar goed, het zal me een rotzorg zijn ook uh, uh, uh, uh, dat die mensen daar zo blij over zijn. Maar ik. Nou, welk probleem los je ja, nee, ja, ja. dat, nou, dat was eigenlijk. Welk probleem probeer je nu op te lossen? Probeer je nu. Zijn er echt zoveel Nederlanders boos over iemand die een zwarte zak al nee, heeft. De dat, dat is toch van volste symboolpolitiek. Dat slaat toch ook maar Voor wiens symbool doe je dit dan? Nou, voor, dit, nee, dit voor de Nederlander. We moeten opkomen voor onze rechten. En we, we, dat, okay. dat, dat soort mensen zijn eng en die gaan aanslagen plegen. En we moeten zien wie dat dan doet. Die 150 okay. vrouwen die aanslagen gaan plegen. Dat is het toch? We hebben die jongens gezien die dat deden in Amerika. Nee, ja, ja, maar in de het, waar gaat het over? Waar we maken we ons over? En wat ik dus nog wel even een punt vind. Hoe ga je dat, Michiel, weet je dat even praktisch gezien, hoe moet dat met die bivakmuts die ik gewoon op heb met schaatsen. Nee, en dan moet het met die integraal Heel de integraal helm. Heel kaart is mag het. Maar jij kan het beter uitleggen. Het is juridisch zo omschreven dat uh, dus gezichtsbedekkende <laughs> kleding, dus, inderdaad, de bivakmuts en de integraal helm hmm. uh, zijn dus verboden in de gewone communicatie, ja. tenzij voor de veiligheid jij die integraal helm dus op je motor op moet hebben. Ja. Maar dan en loop uiteraard je nou... heb ik nog oh. even gevraagd met carnaval in aantocht of daar niet problemen gaan ontstaan. Nee, dat nou, daar is dan ook weer een uitzondering voor ja. en jawel, de baard van Sinterklaas mag ook gewoon. Ja, ja, je mag ja, dus niet het... meer met je bivakmuts iemand overvallen, dat nee. moet je dan zonder doen. Nee, dat doen. Dan krijg je boete. 240 we... ja, ja. ja. ja. ja. het... euro. <laughs> ik vind het allemaal al het allerergst voor Pino. Ja. Ja, nou. dat sowieso. Ja. Nee, maar goed, dit is wel, wel niet onbelangrijk. Hè, want het is natuurlijk wel een principiële stap. Als je je daarmee gaat bemoeien als ja. overheid. En we weten van Geert Wilders dat hij uh, eigenlijk een verbod op hoofddoekjes wil. En uh, het is wat je zegt symboolwetgeving, maar niet onbelangrijk. Stap, ja. En zo worden door dit kabinet natuurlijk verschillende stappen genomen. Die natuurlijk wel een breuk zijn met, uh, met de principes die we hier uh, altijd gehad hebben. Bijvoorbeeld de wet op de minimumstraffen. Uh, we gaan dus nu weer rechters opleggen hoe hoog ze minimaal moeten moet straffen, straffen... in ja. geval van recidieven bij zware vergrijpen... dus mishandeling, moord, dat soort dingen. Ja, en zo uh, bijvoorbeeld de griffierechten. Dus uh, als je een rechtszaak wil aanspannen... dan moet dat kostendekken, dus ja. je betaalt voor de kosten. Nou, dat zijn principiële keuzes die dit kabinet maakt. Of je daar nou voor bent of tegen bent. Maar het zijn in ieder geval stappen uh, die uh, wat mij betreft nieuwswaardig zijn. Ik weet, ik weet dat niet, maar zijn die dingen door een eventueel volgend kabinet... ook meteen weer terug te draaien? Als laatste, sorry. Nee, je nee. ziet hoe langzaam het gaat. Het wordt al acht jaar over gesproken. Nee. Dus wat dat er gaat, Overigens uh, moet het nog door de Eerste en Tweede Kamer, toch? Zeker. Dus, uh, nog niet helemaal zeker. We gaan even naar Andy. Terecht, want een paar minuten geleden is er gescoord, uh, 2-1. Het wordt nog spannend de laatste vijf minuten van deze wedstrijd, plus extra tijd. Het is Mike Havenaar, een halve Japanner, half Nederlands, uh, overgekomen in de winterstop naar Vitesse, die het uh, doelpunt maakte, 2-1. Dus het uh, wordt nog heel spannend. En daar hou ik wel van van John van der Brom, de trainer van... Uh, Vitesse, want wat deed hij een paar minuten voor? Dat doelpunt toen het 2-0 stond. Een verdediger eruit, Kashia, en een aanvaller erin. Mike Havenaar hij speelt nu met vier spitsen. En dus uh, probeert hij er alles aan te doen met Vitesse... om de gelijkmaker uh, binnen te halen. Het staat 2-1 met nog een paar minuten te gaan. Maar het is razendspannend in uh, Eindhoven bij PSV Vitesse. We gaan naar Amerika, Willemijn. Want je merkt dat het verkiezingsjaar daar is begonnen. Hè? Obama sprak deze week zijn State of the Union uit. Members of Congress... Ik heb de hoge privilege en de distincte presenting van u, de president van de Verenigde Staten. Ja, en toen ging hij los, he. zoals eigenlijk alleen Obama dat kan. Overigens was Obama niet alleen met de State of the Union in het nieuws. Vorige week zong hij een zinnetje uit Let's yeah. Stay Together van Al Green. En daardoor steeg de verkoop van dat liedje met meer dan 400%. <lacht> heb je dat gehoord? Mm -hmm. dat gehoord? Uh, so in oh shit, dit is, uh, dit is een hobbyprojectje. Eh, <laughs> uh, hier, dit is het. <laughs> In love. Nou. Hij moet hem gewoon als single uitbrengen. Dan ja. wint hij de verkiezingen. Ik zweer het. Echt, hij kan zingen, die man. Oef. Volgen jullie het een beetje, de, de verkiezingen? Michiel? Nou, op afstand uh, moet ik zeggen. En ik, uh, wat ik wel aardig vond is dat ik van de week ergens, ik geloof op BNR, een uh, analyse hoorde dat uh, Obama met deze speech uh, vooral Henk en Ingrid in Amerika aansprak. Uh, dus de gewone man. En toen dacht ik: van kennelijk gaat de slag daarom. Uh. Ja, ja, steeds meer wel. Ja, Volg jij het een beetje, uh, ja. Barbara? En, wat wel... Volgens mij iedereen vooral lekker vindt zijn natuurlijk die enorm lekker verhalen... over Newt Gingrich en zijn vrouw en zijn ja, Fantastisch. Zijn ja, dat en, soort uh, details. Ja, het open huwelijk. Ja. Maar ik heb ook wel weer genoten van Obama. Het is iets wat hier nooit zou kunnen. Ik, ik geef even balken en nou, Rutte is, doet het iets beter. Maar met, met Obama vergelijken, fantastisch hoe hij toespreekt. Maar ik vond dat hij inhoudelijk wel een paar goede dingen had. Van mij mogen die rijker ook meer belasting gaan betalen. Nou, ja, ik vond het in ieder geval een, een, een, mooi, een mooi appel aan de Amerikaan om gewoon eens een keer te gaan delen. en Gewoon eens voor elkaar. Nadenken. over elkaar na te denken. Ja, dat er gewoon 40 miljoen Amerikanen gewoon onder de armoedegrens leven... en, en hun, en hun, en hun uh, uh, ziektekostenverzekering niet maar kunnen ja, betalen. Maar tegelijkertijd was het natuurlijk een volstrekt politieke speech. Ja, wel, ja, leuk dat hij die, die rijken oplopen nee, maar, ja, maar Over op Afghanistan en maar... Irak was echt fantastisch hoe dat dan allemaal weer benoemd wordt. Ja, Dat, dat kan alleen maar daar. Dat vind ik toch wel genieten. Loek.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 Uh, Barbara, jij, jij bent voor, hè, geloof ik. Dat moet strenger, die voetbalwet. Ja, zeker. Want je merkt nog steeds dat uh, burgemeesters en, en ook clubs dat, en, en politie heel weinig kunnen doen. Nou, het en... allergrootste probleem is dat die burgemeesters eigenlijk helemaal niets doen. Ja, niks doen en niks kunnen doen. Dus of je nou drie maanden oplegt, laten we daar eerst eens mee beginnen. En dat is natuurlijk eigenlijk wat, uh, wat de politiek nu doet. Is gelijk schreeuwen om langere stadionverboden. Meldingsplicht. Uh, meldingsplicht. Het lijkt me, ook kan trouwens op, op basis van de huidige wet. Um, en daar ben ik het natuurlijk helemaal van, van harte mee eens. Okay. Hoe harder je ze pakt, hoe beter als het gaat helpen. Maar de key, de, de sleutel is natuurlijk toch wel... dat we die stadionverboden gaan opleggen en dat we ze gaan handhaven. Want uh, Wesley liep ook zo het uh, veld op. Die had dan weliswaar van, de, uh, van Ajax een stadionverbod gekregen. Uh, maar die was er ook. Dus je had geen meldingsplicht, Die voetbalwet moet niet streken, of die, die, die, kan gewoon, die, die wet is goed, hij moet alleen beter gehandhaafd worden. Ja, maar jij zegt meldingsplicht, dan moet de overheid er weer gaan opdraaien, dan moet een politieagent in de gaten gaan houden, waar meneer Wesley zich op dat maar moment... Maar dat is toch met... wat ze in Engeland doen en wat wel werkt? Ja, maar hoe helemaal kan je anders. Eens. Hoe kan je anders Wesley kant... voorkomen? Door bijvoorbeeld een andere ingangscontrole. Ik bedoel, Wesley had daar niet moeten zijn. Nee, daar heb je gelijk in. Maar het is wel, je moet 60.000 mensen. Als je iedereen zijn fotootje moet gaan bekijken. Ja, maar chip heb je enig idee hoeveel mensen een stadionverbod hebben in Nederland? Een chip in je nek? Gewoon <laughs> ja, een doodstraf. Graag, ja, bijvoorbeeld. Als je zo graag een stadion wil, heb een chip in je nek. <laughs> maar is het een. Uh, wat merk jij? Jij spreekt natuurlijk, Barbara, met, met supporters en met voetballers. Wat, wat hoor je van die kanten? Ik spreek niet heel veel met dat soort supporters als je het niet heel erg vindt. Daar hou ik me altijd een beetje verre van. Nee, het is wel een probleem dat, dat je merkt dat uh, clubs en, en burgemeesters ook niet altijd durven. Dat is volgens mij wat jij bedoelt. Ze worden vaak... Op een bepaalde manier worden clubs gewoon gegijzeld door die harde kern. Daar zijn ze bang voor. En dat is ook niet, kan ik me wel voorstellen. Ze komen gewoon naar je huis. En er zijn verhalen bekend van kinderen van bestuursleden... die gewoon op school opgewacht worden en van alles uh, en nog wat gebeurt. Dus men is ook gewoon bang om bepaalde dingen te, um, te handhaven. Het, het, ik denk dat het wel zo is dat je hoort wel heel vaak dat ze gefrustreerd zijn dat ze, de politie, eh, dat, nee, wie, wie heeft waar um, de macht of wie heeft het waar voor te zeggen dat dat niet goed samenloopt? Nee. samen werkt. Dus dat moet veel beter. Ja, en strenger straffen helpt ja. alleen maar. De politie zegt, joh, laat het lekker aan ons over. Hè? De beveiliging. Laat het ge geef het niet, uh, leg het niet meer bij de ja, maar in, een... meer. Ja. Maar leg de, de beslissing bij ons. Hoe groot we inzetten. En wat we doen. Ja, maar in een stadion is het weer de verantwoordelijkheid van een club. Dus dat is altijd redelijk ingewikkeld. En zo ja. buiten stadions, Dan trekt een club zijn handen er weer helemaal vanaf. Want dan is het openbare orde. En dan mag de politie doen. Ja. Ja. En jij en ik. Dus. Ja, dat is het weer. Hè. Want Het was even wachten, maar de horrorwinter gaat nu echt beginnen. Oh ja. En dat is echt waar, want Gerrit zegt het. Nou, ik kan vertellen dat het uh, de komende week een onvervalste winterse week wordt. Kijk even mee. En dat kan ik heel goed laten zien aan de hand van deze grafiek. Dit is de temperatuurverwachting voor de komende week. Dit is uh, vrijdag, dat is nu, komend weekend. Dit is dan de rest van de week en dan hebben we hier het weekend daarop. Nou. Nou, duidelijk, hè? Ja. ja, dat ziet er wel goed uit. Nou, ja. Ik ben wel enthousiast. Min 5 gaat het volgende week worden. Ja, en ik heb nog steeds die winterbanden wel besteld. maar dan Heb je niet. ze niet? Ja, ik heb, ik heb ze wel besteld, maar ze liggen bij de winkel. Ik dacht dat het alleen was als er sneeuwkettingen waren. Zeven waren. graden is geloof ik de grens. Ja, dus wat ja, dat ja, gaat, heb je tot nu toe goed gezeten. Ja, ja, dus als je toch? het nu nog laat doen... Het is alleen maar meer verbruik en zo, heb ik dan van horen zeggen. Gaan jullie keihard schaatsen en dat soort winterpret? Ben je ervan, Barbara? Je uh, zit je aan te kijken, maar <laughs> ben jij bent schoon of Nou, ik kan niet echt schaatsen, maar ik vind ah. het wel... Ik doe het dan voor de vorm. Ja, voor de verzandje. Dan ga ik sleeën, Zo, Oh, dat lijkt me wel heel leuk, dat ik hem zo voorttrek Ja, maar je bent die, kennelijk niet die hard. Je hebt natuurlijk van die mensen die alleen nee, maar zitten te wachten Nee, ik ben op echt op wat dat betreft... Uh, uh, ik ben redelijk sportief, maar schaatsen, dat is toch ergens iets misgegaan. Hm. Michiel? Ja, ik wel. Ik ga mijn handjes op de rug, lange slagen door de polder. Ja, maar dan niet met zo'n pak... Niet, ik, ik ben niet. Nee, zo condo condoompak, zo. ik zou het ja. wel lekker vinden oh, om jou daarin te zien. Oh, Oké, okay, dankjewel. <laughs> Ga je dat voor ons doen? Volgende week hebben we de foto's. Nou, dan moeten we nog Andy daarin willen zien. Barry, <laughs> in zo een condoompak. Condo in een condoompak, ja, lijkt me heerlijk. <laughs> <laughs> ik heb vier kinderen, dus had ik veel eerder moeten hebben dan pak. <laughs> <laughs> um, maar dat terzijde. Ja. Het is, het is 3-1. He, ja, oh ja. Het is 3-1 geworden voor PSV. Want als je heel erg gaat aanvallen, dan is een, een counter in de 93ste minuut meteen raak. En het is Manolev die voor 3-1 heeft gezorgd voor PSV. Uh, het is zo goed als afgelopen. Vitesse heeft hard gewerkt en het geprobeerd. Is het nog dichtbij de gelijkmaker geweest. Maar uiteindelijk is het Manolev die 3-1 scoort. En dat wordt de eindstand bij PSV Vitesse. En heb je nou. Today. Zet een punt. Heb je nou de kampioen aan het werk gezien? Andy? Ik denk het wel, maar ik heb ja? ze niet uh, echt goed uh, gevonden Maar vanavond. ze worden wel kampioen PSV? Dat denk ik wel. Oké, okay, hou we je aan, hè? <laughs> ja, is goed. Er <laughs> bij deze een klein vinkje achter de naam. Andy Houtkamp zegt, zegt PSV, dat nou, sprookje vanavond voor Vitesse. Is uit, althans voor vanavond dan. Maar ik heb nog een mooi sprookje voor je meegenomen. Want uh, er is een rapper uit uh, Utrecht, die heet Abel, Men noemt zichzelf Kapabel, Vind ik al heel erg leuk. Ja, ja. Uh, en die heeft een plaat gemaakt. Dat is een project. Meer een project dan alleen maar een plaat van hem. Uh, de plaat heet De Avonduren. En het zijn allemaal sprookjes die hij op muziek heeft gezet. En het komt een beetje uit de Kaitopia-fabriek fabriek van Kiteman. Daar mm -hmm. is het plaat ook opgenomen. Het plaat is ge uh, geproduceerd door Simon Ackermans van Simon en Kipski. En het is bijzonder. Het zijn mooie verhaaltjes op muziek gezet. En uh, in het verhaaltje. Saki Schilpad en de Kreupele Haas, want jawel, zo heet het echt. O, um, uh, dacht Simon Akkermans, ja, daar moeten we eigenlijk nog één stem bij hebben voor in het refrein. En wie belde ze op? Nou, laten we kijken of Obama. je me herkent. Nee, kijk, ja, dat <laughs> is wel mooi geweest. Kijk of je me herkent. Dit is dus Shaki Schilpad en de Kreupele Haas, de avonduren kapabel. Is de prijs sowieso voor mij? Want op één been heb ik nog alle tijd. Jee, yeah, yeah, jeet, toe de loop zit je bij de finishlijn. Sjaki, dacht wordt eens hard met die gast. Jongens wat de fuck? Je weet niks. Dus dat ik ben een schildpad. En alles werkt en niet snel, maar wel. Maar fuck sterk. En het is niet erg. Ik heb geen haast. Stweggen van greupel, zeker geen haast. Maar die was al weg al weg voor de zaak Was, dat hinkerlijk ook niet goed. Was een zenuwachtig mannetje rennen, zat in zijn bloed. Daar ging hij hard om aan te denken: wat de fuck je dit doet doen? Jij, jij was genoeg. Kijk hem gaan. Maar wie zien we daar in de vette opstaan? En de Shaki, schilpad. Hoe oh, zit dit aan? Maar wat is niet aan het doen? Nog wist ik het maar. Shaki, schilpad terug bij de start. Keek iedereen aan. Zo van jongen, wat? Jullie willen dat ik ren? Maar ik zet geen stap. Fucker, die met daar met een sticky in en, en de haas inmiddels ver over de finish. Zijn yeah, bitch is back up in binnen. Hard geklapt, dus je weet wat dit is. En wat zeg je dan, schil? Aangenaam kreupel is ernaar. Nou. En wie was dat in het trefijn? Opzij, opzij, opzij. opzij. Niemand plaats, met dat dan. Plaats, plaats. Herman van Veen inderdaad. Wat een goede plaats. Leuk hè? De avonduur is Sjaki en de kreupelenhaas. Weekend, to begin. Weekends, dus tijd voor leuke dingen. En een leuke tip voor een goede serie krijg je van seriekenner G.J. Kooijman. Nou, mijn weekendtip om te gaan kijken dit weekend is House of Lies. Een nieuwe serie uit Amerika die of niet in Nederland te zien is. Met de grote acteur Tom Cheadle in de hoofdrol. Hij speelt een management consultant bij een heel groot bedrijf. Die eigenlijk met heel veel bullshit het voor elkaar krijgt om elk bedrijf te doen waar zij zin in hebben. Dus zoveel mogelijk geld uit te troggelen en dan weer weg te gaan. Zonder dat het bedrijf doorheeft dat ze gepiepeld zijn. Kortom, eigenlijk wat elke management consultant doet. Heel veel seks, heel veel gescheld, maar ook heel veel grof humor. Dus mijn tip voor dit weekend is House of Lies. Dat lijkt me een goeie. En dan nog een hele goede maar dan een sporttip. Die krijg je natuurlijk van Erben Mennemers. Mijn weekendtip gaat natuurlijk over het WK-sprint. Want aankomend weekend rijden de snelste mannen en vrouwen ter wereld... op het wondereis in Calgary. Uh, en dan strijden ze om de wereldtitel. En dat is mooi. Met name bij de mannen wordt het heel erg spannend... want we hebben twee topfavorieten uit Nederland. De eerste is natuurlijk Steven Groothuis. Die heeft al bewezen dat hij de ziekte sterkste is. Maar gaat hij het nu mentaal ook een keertje waarmaken en gaat hij die titel op opeisen of wordt het toch misschien wel... De coming man, Hein Otterspeer, hij is zijn namen niet in, in ieder geval mee. Hij gaat als een comedian naar de wereldtop, maar misschien wordt hij dit weekend wel wereldkampioen. Ik zit in ieder geval aan de buis Ik ook. Voor hem. Ah, weet je, je wel. Je wordt helemaal rood. Je wordt helemaal rood. Je oh rood. God. Ja, je en dan is die neus voor. die 3FM DJ. De maar <laughs> verscheuren, die heeft nog een leuk internetfilmpje voor je. Wat je dit weekend absoluut even moet checken, is de man Rémi Galjaard. Een Frans comiet die sinds een paar jaar furoren maakt op YouTube met grappige filmpjes. Dat is eigenlijk wat ik doe. En hij heeft recentelijk een, een, een, een nieuwe hit gescoord, eigenlijk sinds twee dagen. Hij is namelijk Remy Galjaar, de menselijke flitskast. Hij verkleedt het als flitskast, neemt, een, ik denk, een fotocamera-flitser mee en gaat langs de weg staan. Dan kan het natuurlijk niet lang goed gaan. Op een gegeven moment komt een politieauto naar hem toe. En de vraag is, wat doet hij daarmee? Zet hij die agent ook op de flits of wordt hij zelf in de wagen geduwd? Dit filmpje kun je het hele weekend en lang daarna nog zien op de Facebookpagina van Today. Dat is facebook.com bnntoday. Dankjewel, Domien. Dankjewel, Barbara. Het goed dat je er was tot over een paar weken, denk ik. Michiel Breedveld, heel leuk dat je er was tot uh, binnen BNN Today. Tot, uh, als er aan. weer nieuws is, hè? Ja, Zijn die pillen, Zijn tot die week. Die dat is Zijn die pillen van Hij Jamal voor Die Ja, is een, een mooie break. BNN Today zet een punt. achter de week. En.